Als het opvoeren voor Lopik geen problemen oplevert, kan het vermogen worden verhoogd naar 100 procent. Volgende week moet dat duidelijk worden. Lopik gaat vannacht alweer Radio 1 uitzenden. Nu gebeurt dat sinds de brand in de twee zendmasten vanuit de noodmast in Hilversum. De strijders van de overgangsraad in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid zijn binnengedrongen. Daar vechten ze tegen aanhangers van kolonel Gaddafi. Die vuren raketten af en hebben sluipschutters ingezet.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 De Schotse tennisser Andy Murray heeft de halve finales bereikt van de US Open. Hij won in vier sets van de Amerikaan John Isner. Morgen moet Murray uitkomen tegen de winnaar van vorig jaar, Rafael Nadal... of tegen Andy Roddick, die de part die partij is nog bezig. Het weer. Vannacht kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag zomers. Maxima rond 23 graden op de wadden... en 27 in het binnenland. In de loop van de middag kans op stevige onweersbuien... met kans op hagel en windstoten. Ook zondag blijft het niet droog. Het wordt dan met 22 graden een stuk frisser. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het is tijd voor mij te gaan.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 and that it's lifting Jason Mraz, het nummer heette Make It Mine. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het Oog gaat vanavond over Chinese wijnen, Libische grensstreken en natuurlijk de euro. In een ingezonden artikel in de Financial Times opperde onze premier... dat het mogelijk moet worden landen uit de euro te zetten. Heeft hij daarmee een taboe beslecht? En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken een land uit de euro zetten? Dat gaan we bespreken met VVD-europarlementariër Hans van Balen en econoom Jaap Koelewijn. Nu alle ogen gericht zijn op de vluchtroutes uit Libië... vertelt Libiëkenner Gerbert van der A over de wegen van Libië naar Niger. Wat kom je daar zoal tegen? En China, je zou het eerder associëren met thee of desnoods bier... maar een Chinese wijn, de Ya Bij Lan 2009, heeft een prestigieuze wijnprijs gewonnen. Kees van Kasteren komt vertellen over de Chinese wijncultuur... en neemt hopelijk een flesje mee. En aan de vooravond van de Nationale Stadsdichterdag... eindigen we met een lofzang... Op Lelystad. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 9 september. Zijn we dan weer terug bij af? Dan zijn we terug bij af, ja. Een dikke streep door het pensioenakkoord. De drie grootste bonden van de FNV kunnen zich niet vinden in de deal... die voorzitter Agnes Jongerius heeft gesloten met de werkgevers en de overheid. FNV-bondgenoten en de Avocabo's zagen het al niet zitten... en vanmiddag sloot FNV Bouw zich daar weer aan. Want dit akkoord doet te weinig voor de mensen met zware beroepen. Want wij zeggen allemaal, dan krijg je de stejers breder... en dan krijg je allemaal een mee. meer. Kun je de kist erop zetten. En dus zegt de FNV-bouw nee. Tenzij er opnieuw onderhandeld kan worden over mensen met zware beroepen dat ze worden ontzien. De jongens lopen op een 60 ste 61e op een tandvlees. Die hebben verdiend dat ze er op tijd uit kunnen en een fatsoenlijke uitkering krijgen. Maar minister Kamp van Sociale Zaken heeft eerder aangegeven dat dit het enige aanbod is. Hij wil dan ook dat de FNV-bonden nog eens goed bij zichzelf te raden gaan. Ik moet er niet aan denken dat op het moment dat het er echt op aankomt... dat het uh, moeilijk is met de ouderdagsvoorziening... dat we juist op zo'n moment uit elkaar vallen en ieder onze eigen weg gaan. Mocht het pensioenakkoord worden verworpen, dan gaat de minister zijn eigen gang. Maandag komen alle bonden van de FNV bij elkaar om het definitieve oordeel te vellen. Nog een klap in het gezicht van de overheid. De identiteitskaart mag niks meer kosten. Dankzij de piëntere advocaat Clemens Meerts en zijn proefproces. Ik vond het principieel onjuist om te moeten betalen voor een product of een dienst... wat je niet wil afnemen, maar wat je door de overheid wordt opgedrongen. En dat was de Hoge Raad met hem eens. De overheid stelt een idee verplicht en dan hoef je er dus niet voor te betalen. Balen voor de gemeente. Die moeten nu de kosten zelf dekken. Maar daar ziet de Vereniging Nederlandse Gemeenten geen hel in. De Rijksoverheid wil dat de gemeenten de kaarten verstrekken. Nou, dan mogen zij ze ook betalen. Op het moment dat wij iets moeten doen van de ander... Mag die ander ook de portemonnee trekken? Maar de Rijksoverheid heeft helemaal geen zin om de portemonnee te trekken. In ieder geval niet voor het hele bedrag. Waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Leers wil dan ook onderhandelen. We praten toch over een bedrag van rond de 70, 80 miljoen euro. Hè? Uh, en een deel daarvan zal uh, voor rekening van de gemeente komen. Ja. Hoe het ook zij, de ID-kaart is vanaf morgen gratis af te halen. De Libische opstandelingen zijn het gevecht om Bani Walid en Sir te begonnen. Een dag te vroeg, want officieel hadden de Gaddafi getrouwen tot morgen de tijd om zich over te geven. Maar toen een raketten op de strijders werden afgevuurd en sluipschutters de opstandelingen onder vuur namen, vonden ze het welletjes. Het is niet duidelijk of Gaddafi zich in een van de twee steden bevindt. En dan nog even over de aardbeving. Het epicentrum lag een stuk dichter bij Nederland dan werd gedacht. Volgens nieuwe berekeningen lag het in Goch, vlak over de Duitse grens. We zijn er goed van afgekomen. Het kan te maken hebben met het feit dat hij toch vrij ondiep is... en misschien in het epicentrale gebied er weinig bebouwing is. Ja, en ben je dan een paar kilometer verder... dan merk je al aanzienlijk minder uh, van de kracht van deze beving... en zal je waarschijnlijk geen schade hebben. Maar probeer maar eens aan een van deze mensen uit te leggen... dat ze geen schade hebben. We zaten televisie te kijken, mijn man en ik. En opeens, ja, ik heb het niet zo zo maar in één keer viel de papegaai naar beneden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Freddy van is aangeschoven en heeft de krant van morgen al mogen inzien. Nederland kan toe met veel minder ziekenhuizen dan er nu nog bestaan. Dat zegt Hans Wiegel, VVD-prominent en voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland... in een interview met het AD. Er zijn bijna 100 ziekenhuizen. Vaak kunnen volgens Wiegel twee of drie ziekenhuizen worden samengevoegd... zonder dat de zorg eronder hoeft te leiden. En hij denkt trouwens ook dat privéklinieken steeds meer behandelingen zullen overnemen. Trouw schrijft dat het belastingvoordeel op groene beleggingen door het kabinet niet is afgeschaft om te bezuinigen, maar vanwege ideologische bezwaren van de PVV. Dat zegt bestuursvoorzitter Peter Blom van de Triodosbank in een interview. In het gedoogakkoord staat dat het afbouwen van de voordeelregeling een bezuiniging van 120 miljoen euro oplevert. Maar dat klopt niet, al dus de Triodosbank. De regeling kostte de overheid niets omdat die ook weer economische activiteit opleverde. Naar aanleiding van de herdenking van 9-11 zondag... schrijft de Volkskrant over Sami Al-Hadji... die onschuldig door de VS werd opgesloten in Guana Guantanamo Bay. Al-Hadji zat zes jaar vast... en werd gemarteld in de gevangenis van de Amerikanen. Niet omdat hij terrorist was... Maar omdat die cameraman was van Al Jazeera... en de VS wilde meer weten over de Arabische nieuwszender. Dat bleek onlangs uit Wikileaks documenten. Al-Hadji zegt het ergste van alles, erger nog dan de martelingen... is het besef dat de VS niet de grote voorvechter van de mensenrechten zijn. Dat is een grote teleurstelling. Want als zelfs Amerika de mensenrechten niet meer beschermt... en niet meer respecteert, wie doet het dan nog wel? Vanwege de commotie over de pastoor in Liemte... hebben de bischoppen richtlijnen openbaar gemaakt... over wel of geen kerkelijke uitvaart bij euthanasie en zelfmoord. Die richtlijnen staan in een nota uit 2005... maar ze waren nooit publiek gemaakt. Als een pastoor pas achteraf hoort dat iemand door euthanasie is overleden... is een kerkelijke uitvaart soms mogelijk, noteert de Volkskrant. Als iemand tot euthanasie heeft besloten... terwijl hij door emoties, angst en stress was overmand... is zijn terekening... De toerekenbaarheid van de daad vermindert, zeggen de bisschoppen. En dan kan de priester tot de conclusie komen dat een kerkelijke uitvaartplechtigheid wel kan. Opvallend, schrijft de Volkskrant, want de Nederlandse wet staat juist dat geen euthanasie is toegestaan als er sprake is van een opwelling of emoties, angst en stress. De aardbeving donderdagavond van 4,5 op de schaal van Richter is niets vergeleken bij wat ons volgens sommige geologen nog te wachten staat. In het AD zegt Ronald van Balen, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat een beving met een kracht van 7,0 of meer niet uit te sluiten is. In België zijn vlak over de grens aanwijzingen gevonden dat er zo'n 2000 jaar geleden een aardbeving met zo'n kracht is geweest. En volgens de geoloog is het niet de vraag of... maar wanneer Nederland door zo'n zwaardere beving wordt getroffen. De gereformeerde kerk vrijgemaakt van Enschede Zuid... houdt over twee weken een dienst in een kerk van Lego... in het centrum van de stad. Het Nederlands Dagblad meldt dat de tijdelijke kerk... ook beschikbaar is als trouwlocatie... en deel uitmaakt van het kunstfestival Grenswerk. Doel van de dienst is de inwoners van Enschede... in aanraking te brengen met het evangelie. In de kerk is plaats voor 300 mensen.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 Anouk was dat van het album To Get Her Together van uh, afgelopen mei. Het nummer heet Save Me. Premier Rutte wil de mogelijkheid creëren om landen als Griekenland uit de euro te kunnen zetten. Dat kan nu nog niet, maar in de toekomst zou het moeten kunnen. Hij is de eerste regeringsleider die het hardop voorstelt. Heeft hij daarmee een taboe beslecht en is het eigenlijk wel een goed idee. Hans van Balen is Europarlementariër voor de VVD. Goedenavond. Ja, goedenavond. Is het moedig van Rutte? Ja, want u zegt terecht, er is een taboe doorbroken. Uh, want we leven in een democratische samenleving. Dus verantwoordelijke ministers, minister De Jager, de premier, Mark Rutte... moeten openbaar daarover kunnen praten... en ook in de Kamer verantwoording kunnen afleggen. Dus zwijgen kan uh, nooit een uh, gedragslijn zijn. Uh, en het is goed dat ze erover gesproken hebben... want er moet een totaalpakket komen op langere termijn... voor de euro, voor de houdbaarheid... Met Automatische sancties met misschien een uh, strengere procedure om erin te komen. Een uh, procedure om eruit te geraken als een land dat wil. Dan wel als het land echt uh, niet aan de richtlijnen voldoet. En dus alles aan zijn laarslap. Dat is goed om dat nu te bespreken. Dat zal de markten uiteindelijk kalmeren. Ja, u zegt uiteindelijk, ja. maar op korte termijn veroorzaakt het natuurlijk ook wel weer onrust. Ja, maar kijk, uh, het gaat nu eigenlijk niet om die korte termijn. Er zijn mogelijkheden gecreëerd via het steunfonds, het noodfonds van de Europese Unie, om Griekenland te steunen. Uh, dat zijn allemaal maatregelen op kortere termijn. Op langere termijn moet duidelijk zijn hoe zit die muntunie eruit. Hoe worden de, de sancties opgelegd door wie? Uh, hoe worden landen gedisciplineerd, geholpen? En als dat niet op papier staat, zullen de markten zeggen, nou we hebben geen vertrouwen. Dus Rutte doet precies wat hij moet doen. Uh, meewerken aan dus een lange termijn oplossing. Maar volgens de huidige verdragen is dit helemaal niet mogelijk wat hij voorstelt. En dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Vroeger was er ook niet de mogelijkheid om uit de Europese Unie eh, te stappen. Dat is ook gek als een land dat zou willen, moet dat kunnen. Eh, de muntunie, dat zijn 17 landen. Eh, dat is eigenlijk nog strenger, met een gemeenschappelijke munt. Dus dan is het toch reëel dat je zegt, een land kan zelf uittreden om allerlei redenen. Maar als een land eigenlijk alle afspraken als een lapt alle sancties uh, naar zich neerlegt... dan kan een land tot Sint-Jutemus erin blijven. Dat is gek. Ja, stel, stel, we gaan even door op die gedachte. Een land uh, lapt alles aan de laars... en moet dus uiteindelijk volgens die logica... Uh, uit de euro verwijderd worden, uit de eurozone. Wat is daar allemaal voor nodig? Hoe, hoe moet dat in zijn werk gaan? Nou ja, Je zult afspraken dan moeten maken over de, uh, de nationale schuld die zo'n land heeft... He, uh, welke rol speelt de Europese Unie? Of beter is het eigenlijk de muntunie. Uh, wordt er een land nog geholpen? Krijgt hij een soort bruidschat mee? Allemaal pijnlijk, maar misschien is dat een onderdeel. Uh, hoe gaan we naar de buitenlandse schuld kijken? Uh, de, de, die schuld die zal in euro's zijn, niet in uh, landen, die nieuwe currency, de nieuwe munt van het land. Daar moeten afspraken over gemaakt worden. En die moeten dan, dan door alle lidstaten afzonderlijk weer uh, getekend worden? Uiteindelijk democratisch via gedragswijziging en uh, verdragswijziging gebeuren. Dat kan je niet in de Achterkamer regelen. Maar zo'n verdragswijziging lijkt me ook nog tamelijk ingewikkeld. Oh, dat gaat een flink aantal jaren duren. Uh, want er moet eerst natuurlijk onderhandeld worden hoe dat verdrag gewijzigd wordt. Dan moet het door de nationale parlementen. Maar het zou idioot zijn dat over belastinggeld geen verantwoordelijkheid uh, wordt afgelegd in het nationale parlementen. Terecht zegt het Bundesverfassingsgericht, het constitutioneel Hof in Duitsland, in Kazoe dat de Duitse Bondsdag betrokken moet zijn bij steunoperaties, lijkt mij logisch. Ja, maar, maar nu is het allemaal nog niet zo. Uh, het gaat jaren duren voordat, uh, als deze maatregel door iedereen wordt uh, overgenomen... zoals Rutte die voorstelt, voordat het echt in praktijk is. W wat kan de EU intussen doen, wat u betreft? Nou, dat betekent... Uh, de, er is al een afspraak, die is deze week gemaakt in het Europese parlement... met vertegenwoordigers van de commissie en van de regeringen waar nou juist allemaal dit soort zaken worden geregeld. Over sancties, over, eh, laten we zeggen, ingrijpen door Brussel... maar ook ingrijpen door nationale overheden. Dus eigenlijk is men redelijk op weg. Eh, maar het zal altijd democratisch door nationale parlementen geaccordeerd moeten worden. Of dat veel jaren neemt, dat hoeft misschien niet... maar het zal toch wel anderhalf jaar zeker nemen. Voorlopig blijft het een soort filosofische bespiegeling. Nee, het, het, het is Alleen als je hier afspraken over gaat maken over de lange termijn... kun je de crisis bedwingen. Anders zijn alle afspraken die je nu maakt over de korte termijn... Uh, dat zijn dan eigenlijk uh, pleisters die je plakt... en die niet voor de lange termijn deugen. Hans van Balen, hartelijk dank. En uh, in de studio zit onze econoom van de maand. Die hebben we tegenwoordig, Jaap Koelewijn.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 Jaap Koelewijn, econoom verbonden aan Nijenrode, onze econoom van de maand. Is het een goed idee van, van Rutte dat je, dat je een land uit de eurozone moet kunnen zetten? Ik begrijp niet waarom hij er nu over begint. Want hij heeft het probleem dat nu buitengewoon acuut is, lost er niet op. En <coughs> vorige spreker, meneer Van Balen, stapt buitengewoon luchthartig over de korte termijn heen... Uh, Terwijl... Maar ja, Van Balen zegt... Uh, uh, uiteindelijk moet je de markt heel veel vertrouwen geven... dat het een solide uh, bouwwerk is, die eurozone... en dat je dus wel degelijk sancties hebt... als mensen zich niet aan de regels houden. Ja, maar dat begint dat je dat nu moet doen. Als een huis aan het afbranden is... Uh, is het interessant om de bespiegeling te houden... hoe je het nieuwe huis brandveilig zou kunnen maken. Want daar heeft Van Balen het nu over. Maar je zult er eerst even moeten zorgen... dat het nu brandende huis uh, geblust wordt... onder controle blijft voordat het helemaal instort... Um, ik verbaas me erover het feit dat politici volstrekt voorbij gaan aan wat de markten ze vertellen. De markten zeggen: je moet nu iets oplossen. Je moet snel iets oplossen. En er moet eenduidigheid komen in het beleid. En wat we zien is het tegenovergestelde wat er moet gebeuren. Uh, binnen, de, binnen de ECB vliegt men rollen met elkaar over de straat. Uh, politici gaan proefballonnetjes oplaten. Wie is Mark Rutte dat hij een proefballon kan oplaten? Uh, hij laat zich beduvelen door de vinden waar hij bij staat. Uh, dit is volstrekt markeren van leiderschap. Als je de euro op lang termijn wil redden... dan moet je inzien dat een, een muntunie alleen maar kan bestaan... bij de gratie van een centraal gezag. En wat Van Balen nu ook zegt in zijn spiegeling... is dat je met een wijzigingsvoorstel langs alle parlementen moet. Nee... Je moet de verantwoordelijkheid voor de parlementen voor budgettaire kwesties en belangrijke, belangrijke economische kwesties overdragen aan de centrale autoriteit. Maar u zegt eigenlijk <kwijnt> ze moeten eenheid uh, tonen en ze moeten nu juist een, een stap naar voren maken met, met uh, Europese samenwerking. Maar ja, al die politici hebben natuurlijk ook andere dingen aan hun hoofd, namelijk... Uh, hun populariteit, hun eigen bevolking. Ja, hun, hun herverkiezing. En ook daar zit meneer Van Balen en meneer Rutte over na te denken. Meneer Rutte praat niet tegen de Europese Unie. Die praat tegen Geert Wilders. En dat zegt hij niet. En meneer Rutte praat in Europa over hard ingrijpen... de Grieken uh, afstraffen en in het thuisland... Uh, Zegt hij dat, maakt hij rekensommen met de oplossing van de afgelopen keer. Dat de Grieken eigenlijk veel meer geld krijgen dan hij heeft verteld. Maar ga eens mee in het gedachte-experiment. Wat als Griekenland daadwerkelijk uit de euro zou worden gezet? Laten we zeggen een land. Een land. Ja, er zijn meer kandidaten En ik aan. Kent u ook dat de Griekenland heeft bedoeld. Nou ja, dan nemen Ierland, Portugal, landen genoeg. Je hebt de statische effecten en de dynamische effecten. En dan ga ik... Geen college geven. Maar met staatseffecten bedoel ik dat op het moment dat de Grieken overgaan naar de drachme, zal die tegen veel lagere koers worden gewaardeerd. Want de Grieken hebben problemen omdat ze te duur zijn geworden. Die willen meer gaan exporteren, minder gaan importeren. Dus die willen een lagere drachmen. Grieken zullen vooruitlopen daarop hun gelden weghalen uit Griekenland bij hun eigen bank. Want die weten dat op het moment dat ze overgaan naar de drachme weer... Uh, waar heel, heel weinig waardevolle drachmen zullen krijgen. Dat betekent dat je in het Griekenland zelf enorme crisis in het bankwezen krijgt. Griekenland gaat zich daarna opzadelen met schulden die in euro sluiten. Uh, omdat de drachm wordt afgewaardeerd... wordt de reële waarde van die uh, schuld veel hoger. Het is waarschijnlijk dat de Grieken die niet gaan terugbetalen. Want die zijn toch uit de euro. En die zwaaien vriendelijk naar de Duitse, de, Fr de Franse en de Nederlandse banken en pensioenfondsen van wij betalen niet terug. Dus uiteindelijk schieten de andere landen zichzelf daarmee in de voet. Ja, als een land eruit stapt, uh, dat is parasitair gedrag. Ter opzichte van de landen die hebben gefinancierd. Het is... Buitengewoon pijnlijk voor het land zelf wat eruit moet. Uh, er zijn ook berekeningen gemaakt dat dat 10.000 tot 15.000 euro per Griek gaat kosten, plus op wat langere termijn nog een aantal duizenden euro per jaar. Waar ik veel bang voor ben, is het dynamische effect. Dat als dit gebeurt, dat andere landen kunnen denken van ja, nou we hebben een schuld van 120 van ons nationale inkomen voor een groot deel buiten het buitenland. Waarom zouden wij niet uitstappen? En dan heeft we het over grotere landen. De Etische Spanje bijvoorbeeld, of Italië. Hoewel die wat minder snel zullen gaan... omdat dat de schuld grotendeels grote En dan is uiteindelijk laat iedereen elkaar in de steek. Zover is het nog niet. Nee. Er was vandaag ander economisch nieuws. Dat wilde ik ook nog even behandelen. Ja. Het, het vertrek van ECB-commissaris uh, Stark. Ja. Dat was om persoonlijke redenen. Maar er hing toch een zweem omheen. Misschien speculeer ik dat er meer aan de hand was. Het grote probleem is... Stark is tegen het opkopen van obligaties van Frankrijk en uh, <coughs> Italië... <coughs> herstel van Italië, Italië en Spanje door de ECB. Hij is er ook op tegen dat de ECB instructies geeft aan Italië... ter aanzien van de te realiseren bezuinigingen. Hij vindt dat de ECB geen uh, politiek moet bedrijven. Hij vindt ook dat de ECB niet Italië moet helpen... door die schulden op te kopen. Italië moet maar de pijn voelen. Kortom, hij heeft verloren. Hij heeft verloren, een HVK heeft verloren... Wie komt daarvoor in de plaats? En wat gaat Trichet doen? Trichet heeft last van Axel Weber is al weggelopen. Nu loopt de weer een Duitse weg. Uh, het heeft er alles gehad. Want ze, ze proberen eenheid uit te stralen. Ze proberen te zeggen: uh, wij zijn rustig, we hebben het onder controle en uh, we zijn het wel eens over welke koers we moeten varen. Maar intussen lijkt het dus alsof er wel degelijk uh, gevochten wordt. Uh, er wordt wel degelijk gevochten. En de ECB doet ook iets wat ze volgens het statuut eigenlijk niet mag. Namelijk. Uh, de schulden van overheden financieren met gedrukt geld. In vaktermen zeggen we monetair financieren. Dat betekent dat je in beginsel aanleiding geeft... tot een kans op hogere inflatie. Dat ruil je af, die kans op hogere inflatie tussen nu. Een heel groot probleem, namelijk dat Italië en Spanje... niet kunnen herfinancieren. En dat is natuurlijk een heel groot probleem... want op het moment dat Italië en Spanje niet kunnen herfinancieren... zullen de risico's in die landen extreem toenemen... En dan zul je ook krijgen dat de banken en verzekeraars in Noord-Europa nog verder in problemen komen. Want die hebben heel veel vorderingen op die landen. Ja, u heeft het over uh, rust uitstralen en, en de rust bewaren. Maar bent u zelf nog rustig in deze tijden nou, ten aanzien van de economie? Nee, ik maak mij ernstig zorgen. Obama heeft in zijn eigen land problemen. Krijgt ook daar de financiële problemen niet te worden. Europa heeft problemen. Uh, IMF uh, probeert wat te bemiddelen. Die zegt: ga nou niet al te hard bezuinigen. Uh, Duitsland, Nederland, ga niet al te hard remmen. Want anders breng je de eurozone nog meer in problemen. Mijn grote probleem is, en dan ga ik toch weer terugdenken aan de jaren 30. Het ontbreken van een internationaal gecoördineerd beleid. IMF zou dat moeten oppakken. En merkt dat ze nu niet de landen die betrokken zouden moeten zijn. En dat zijn de overschotlanden: China, India en Zuid-Amerika die voelen zich ook niet gehoord door het IMF. Het zou zo moeten zijn dat de landen in de zuidelijke periferie van Europa... een stuk van hun schulden zouden moeten kunnen herfinancieren bij het IMF. U maakt zich dus toch ook heel erg zorgen. Jaap Koelewijn, hartelijk dank, onze econoom van de maand dangaay beegal sa xol bi nax ya yor banne bi ni tay bes bi sa beslam tan ko tannga buy daane sa na nanga fexex goree komi jangante defante Do you have to Het nummer heette sportief. De zoektocht naar Muammar Gaddafi wordt alsmaar scherper. Interpol verspreidde een internationaal arrestatieverzoek vandaag. En de opstandelingen hebben de aanval op het stadje Benny Walid geopend. Gerbert van der A is Libië-kenner. Goedenavond. Goedenavond. Laten we een van die uh, mogelijke vluchtroutes uh, eens onder de loep nemen. Uh, er is vandaag een convoi met Gaddafi-aanhangers... in het zuidelijke buurland Niger gearriveerd. Jij kent die route goed, van Libië naar Niger... Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij een konvooi? Klinkt wel mooi, maar wat is dat? Ja, dat, me, meestal zijn het gewoon een paar, paar auto's. Een aantal four-wheel-drives die dan achter elkaar of naast elkaar door, door het zand uh, rijden. Um, maar ja, volgens mij was het in het geval van, van uh, dat konvooi, dat Libische konvooi, ging het om enkele tientallen auto's. En dat, dat was wel vrij bijzonder hoor. Toen ik daar. Uh, ik heb die toch twee keer uh, ge gemaakt, in een eigen auto. En dan kwam je eigenlijk nooit echt het je tegen. Je kwam twee of drie auto's en dan kwam je weer urenlang niks tegen. En dan kwam er weer een auto voorbij. Maar niks, echt, echt helemaal niks? Nee, nee dan, uh, ja, dat, het landschap ja, dat wisselt vrij, uh, vrij uh, sterk. Dus als je inderdaad in het zuiden van Libië... dan houdt het asfalt op een gegeven moment op. En dan krijg je eerst vrij grote uitgestrekte zandvlaktes. En dat is inderdaad gewoon een soort zee, maar dan uh, zand. Dus ja, je kunt heel ver kijken. Maar, dan, maar hoe weet uh, je dan precies waar je naartoe moet? Of heb je, heb je een... Uh... Ja, dat deed ik, ik al. Ja, ik had al een GPS. Uh, dus uh, in die tijd had je nog de, de eerste keer dat ik het deed, dat twaalf jaar geleden. Maar toen bestond al de GPS. Dus ja, toen uh, navigeerde ik uh, aan de hand van kaarten. En dan af en toe bepaalde ik uh, met dat ding uh, waar ik dan was. En dan keek ik op de kaart waar ik dan heen moest. En uh, voor de rest was het uh, ook vooral sporen volgen van auto's die, die ook op de, uh, daar hadden gereden. En uh, nou, meestal als je dan het meest uh, druk uh, brede spoor volgde, dan kwam je wel weer in de volgende oase... of de volgende waterput uit. Want, en ja, en dat, dat een oase, wat... is dat echt zo als je het, uh, je voorstelt een, een waterput... of staat er inmiddels ook een benzinepomp en een, een barretje? <laughs> ja, dat, dat, dat verschilt uh, heel, heel erg. Die, die, die oases op de route van Libië naar Niger... ja, dat zijn, uh, d, d, ja d, d, daar, daar is inderdaad een waterput... en op sommige, sommige plaatsen heb je... Nee, hotelletjes heb je niet. Ja, meestal had je wat leme hutten met uh, daken van palmboombladeren. Dan had je een beetje een grote stad, Dirkou. Dan, dan ben je al in Niger. En daar kon je dan inderdaad wel benzine tanken uit uh, vaten. Dus daar waren dan wel een paar van die handelaren... die dan gesmokkelde benzine uit uh, Libië verkochten. Maar dan, in die, in, in, in dan, ben je, dan ben je op een gegeven moment in, in Niger. Zie je dan een bordje staan, welkom in Niger... of is er ook echt een douanepost? <laughs> Ja, nee, die, die, die grens die zit, uh, totaal, is totaal onduidelijk waar die grens loopt. Dat kon ik dus inderdaad, dat kun je alleen maar uh, kun je weten waar je bent... door met die gps uh, uh, te kijken of dat je de grens al gepasseerd was of, of niet. Dus Want die verder, wordt, ook niet, ja... wordt ook niet echt bewaakt? Dus er is nee, ook niemand nee. die, die kan zien of bijvoorbeeld Gaddafi of zijn aanhangers... Al zijn aangekomen. Nee, nee. Gaddafi in Libië had, had wel de naam dat ze die grens nog uh, redelijk controleerden. Uh, dus daar kwamen dan ook wel patrouilles tegen. Maar als je eenmaal in Niger was, ja, dan kwam je eigenlijk... Uh, heel. Ja. Als je mensen tegenkwam, dan waren het smokkelaars. En dan op een gegeven moment kwam je wel in een dorpje. En dan was de bedoeling dat je je daar bij de douane ging melden... om je paspoort te laten stempelen. Maar als je zin had om daar omheen te rijden, dan, uh, dan kon dat ook. Dus ik heb een uh, Britse uh, vriend. Ja, die had er dan ook een soort sport van gemaakt. Om dan, uh, ja, die reed dan uit, vanuit Algerije hij dan stiekem Niger binnen. En dan reed hij twee, 300 kilometer Niger binnen. En dan ging hij daar... Uh, Ergens naar een of andere versteende boom. Die was dan daar te vinden, ergens midden in de Sahara. En daar, daar liet hij dan iets achter uh, dat hij daar geweest was. En dan maakte hij een paar foto's en dan reisde hij weer terug naar, uh, naar Algerije. Dus ja, het was vrij makkelijk om ongezien de grens over te, te glippen. En waar gaat iedereen dan uiteindelijk naartoe in, in Niger? Is, wat is de stad die iedereen dan bezoekt? Ja, nou, Agadez is dan de, de, dat is een beetje de, de hoofdstad van de Tuareg in, uh, in Niger. Ja, dat is een oude, oude karavaanstad en dat is ook wel een hele mooie, mooie stad. Dus toen ik daar uh, voor het laatst was, was twee jaar geleden, uh, toen was het toerisme net uh, ingestort. Maar voor, uh, voor die tijd was dat dus heel toeristisch. Waren echt dagen, uh, wekelijks waren daar chartervluchten vanuit Parijs. Ja, vlie, ja Met vliegtuigen vol toeristen die daarheen kwamen. Maar dat is dus de afgelopen paar jaar is dat wat minder geworden door allerlei ontvoeringsdreigingen. Omdat je ja, allerlei Al-Qaeda-achtige groepen uh, tegenwoordig in dat gebied rondhangen. Dat is altijd slecht voor toerisme. Maar Taffy, ja. uh, die, die heeft daar ook een hotel dat van hem is. Agades, ja. uh, uh, uh, uh, ik weet niet hoe de naam van het hotel is. Maar in, in die stad zit een hotel ja, ja, van hem zit u... waar ook getrouwen van hem nu zouden zitten. Ja, maar dat, dat, dat heeft ook te maken met de, de Tuareg. Uh, de, de, de Agadez is, is dus de stad van, van de Tuareg. En de Tuareg is zo'n woestijnvolk dat verspreid leeft over Niger en Libië, Mali en uh, Al Algerije. En uh, ja... De, de, Kaddafi heeft altijd die. Dat waren zijn hele arme mensen die in de, de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, door hongersnood, zoals nu in Somalië, zijn die allemaal naar Libië gevlucht. En Gaddafi heeft die mensen toen heel erg geholpen. Uh, en die hebben daar, ja, omdat ze niet terug wilden naar hun eigen land, heeft hij ze toen allemaal banen aangeboden in zijn leger. Dus hij dus heeft daar vrienden op ja, zich. Maar is, is ja, het waarschijnlijk ja, dat hij naar Niger is gegaan? Want er zijn misschien ook al meer opties? Um, Nee ik, weet, nee, ik denk niet dat het waarschijnlijk is. Als ik, als ik Gaddafi was, zou ik, denk ik eerder naar, ja, als, naar, naar tjaat gaan of zo. Dat, dat is nog veel onherbergzamer. En de, ja, Volgens mij is het voor hem belangrijk dat niemand weet waar hij is. Um, dat is. Dat is de manier waarop hij zich nu het langst, langst kan blijven strijden. Of in ieder geval zijn mensen kan blijven aanvoeren. Dus, Um, dus ik, ja, ik denk dat hij ergens heen gaat waar, waar mensen hem niet verwachten. Sudaan zou, zou ook nog kunnen hebben. Er is ook een grens tussen Libië en Sudaan. Ja, dit is dus die hele woestijn. Ik bedoel, je kunt gaan en staan waar, waar je wil. Dus, uh, maar je kunt er ook die, met een vliegtuig in zin, uh, Als je als, als, als NAVO er met een vliegtuig overheen gaat. dan zie je toch wel wanneer er iemand. of wanneer er een karavaan vertrekt. Of zijn ja, het er daar toch te veel voor? Nee, precies. Er rijden dus heel veel auto's in, in dat gebied. En um, uh, ja, heel veel smokkelaars, uh, maar ook gewoon kamelenkaravane. Uh, er zijn nog steeds karavaanroutes. Dus boel, als Gaddafi slim is, kan hij ook gewoon met een paar kamelen gaan reizen. Um, maar, al, en hij, hij moet natuurlijk vooral niet in een heel groot konvooi daar doorheen gaan reizen. Het is wel een beetje een, een droef beeld, een, een afgewezen <laughs> dictator op een kamel eenzaam door de woestijn. Ja, maar <laughs> ja, aan de andere kant, misschien heeft ja, hij lang zolang, zolang die dan wel uit handen weet te blijven. Ik bedoel Die Al-Qaeda-strijders uh, die, die, die houden daar nu vier Franse gijzelaars vast. Al een, bijna een jaar lang. En die weten ook uit handen te blijven van uh, de Franse geheime dienst. Die ja. ook naar hun uh, zoekt. Dus ja, dat moet Gaddafi ook kunnen, lijkt mij. Gerbert van der A, hartelijk dank. Graag gedaan. Holy, holy, gezongen door John Legend. Hartelijk welkom in de studio, Kees van Kasteren. Het moment uh, in de uitzending waar ik me misschien wel het meest op verheugd heb. U heeft een Chinese wijn voor me meegebracht. Nou ja, laten we maar meteen een, een glas nou, inschenken, laten we, toch? Laten we hem openmaken. Met uh, schoofdop. ouderwetse schroefdop. Witte wijn is het. Nou ja, zoals je ziet is het goudgele, gele, gele, ja. amberkleurige wijn. Dit is de... Dit is de, eigenlijk de, de wijn van uh, het vorige tijdperk uit, uh, uit China. Het vorige tijdperk? Ja, want um, tegenwoordig maakt China uh, moderne wijn, um, die niet te onderscheiden is van mm. um, een chardonnay uit Chili. Beledig ik u als ik zeg dat, dat, dat, dat nou ook niet echt? Bedoel, ik zou, bedoel, ik wil niet zeggen smerig, maar ik wil ook zeker niet zeggen lekker. Nee, maar ja, als wijnliefhebber. Als wijnliefhebber vinden we dit niet lekker. Omdat het 60 gram restsoet heeft. Ja, het smaakt een beetje naar appelsap. Ja, appelsap met wat alcohol erin. Er zit 12% alcohol in. Dus um, dit is de oude stijl. En dit is wat je in de meeste Chinese restaurants nu nog aantreft als Chinese wijn. Maar er is gelukkig ook een nieuwe uh, stijl wijn... En er is ook goed nieuws, want de Gia bij Land 2009... heeft een hele prestigieuze wijnprijs gewonnen in Londen, de Decanter Award. Ja. Dat, dat is echt goed nieuws voor de Chinese wijnmaker. Nou... Wat dat betekent is, is dat uh, Chinese wijn... Uh, nu eigenlijk volledig verlost is van het imago van, van wat we nu aan het drinken zijn. Nou, dat kan niet snel genoeg gebeuren. <laughs> dat klopt. En uh, ja, dat kan ik niet meer met je eens zijn. Maar het feit dat, dat ze zo'n Dikanter Award uh, winnen... betekent wel dat, uh, uh, dat ze in blindproeverijen... Uh, door alleen maar professionals uh, zijn uitgekozen als de beste... Boven de 10 pond. En dat betekent gewoon echt goede wijn. Echt topwijn. Um, en daar zijn ze de beste geworden. En, en is dat dan wijn geïnspireerd op, op de goede Franse wijn? Of Absoluut. heeft het echt een eigen Chinese stijl? Nee. nee, nee. Dit, de, de, de Chinezen zijn natuurlijk meesters in het kopiëren. Dat doen ze op alles. Maar ook op wijngebied. Dus ze hebben hier gekozen voor een blend. Zoals die in Bordeaux uh, gemaakt wordt. Dan moet ik daar eerlijk bij zeggen dat het gemaakt is in een gebied dat heet eh, Ninxia, en dat is een, in, in het noordwesten van het land. En, en de omstandigheden in, in dat gebied... die lijken enorm veel op die van Bordeaux. Mooi gematigd klimaat, goede grond. Precies, gematigd klimaat, een, een grond die goed eh, draineert. Het enige wat ze niet hebben is... Eh, dat heb ik net even opgezocht, is de regen van Bordeaux. Bordeaux valt heel veel regen... Het hele jaar door. En ze hebben maar 10% van de regen van Bordeaux... maar dat lossen ze op met irrigatie. Nou zijn uh, de Chinezen ineens dol op wijn. Ja. We, we associëren ze meer met, met, met bier of, of, of met thee. Ze betalen enorm voor uh, Franse wijnen. Die, die, kunnen, die kunnen daar ontzettend goed verdienen, de, de, de Lafitte Rothschilds. Maar hoe, hoe kan dat ineens, dat de Chinezen zo aan de wijn zijn gegaan? Een paar jaar geleden, en, en we hoeven nog niet zo lang terug te gaan, maar vijf jaar geleden. was China nog steeds. Eh, zeg maar in de zakenwereld. was het nog steeds. Eh, wodka, eh, cognac. Eh, whisky. Eh, dat dronk men. Eh, want de Chinezen hebben een, een cultuur van gambij. Eh, dat achterover slaan van zo'n glas. dat is een teken van gastvrijheid. Eh, maar in de aanloop naar eh, de Olympische Spelen kwamen er ontzettend veel buitenlanders. Uh, en, en die vroegen in al die restaurants om, om wijn. Um, en in de zakenwereld is dat enorm opgepakt. Dus die, die, die hele zakenwereld... Het is ook een kwestie van prestige. Het, oh, het staat nou, goed. Het is puur prestige. Want die wijn vinden ze echt vreselijk. gewoon. Echt waar. Lusten ze het niet? Uh, ze lusten het wel, maar kijk... Uh, ik, ik, ik heb uh, meegemaakt dat, dat mensen... Uh, uh, een Romané conti, nou dat is voor de wijnliefhebber echt het summum. Uh, dat is vrij prijzig. Uh, ja, dan ga je toch snel naar 6, 7, 8, 900 euro per, per fles. Uh, dat werd aangelengd met Coca-Cola, omdat, uh, omdat ze, uh, die wijn gewoon zelf niet te pruimen willen. Dat moet u bedoel. echt pijn doen. Dat moet echt zijn alsof iemand met, met gloeiende spelden in uw hart prikt. Ja, het is wel zonde. Want, want ik bedoel, uh, daar, je, je kunt elke wijn met cola mengen... en dan krijg je ongeveer dezelfde smaak als wat je dan zou hebben. Dus dat is, dat is zonde. Maar ik heb ook gezien dat de chic, de la Chic in Beijing, de dames dat die suikerklontjes en, en ijsklontjes in hun Pouligny-Mauraché gooien. En dat is natuurlijk ook uh... toch een chique wijn. Kunnen, kunnen ze er tegen eigenlijk, Chinezen? Chinezen kunnen niet goed tegen wijn. Uh, er zit iets in hun gestel. Ik weet nog steeds niet precies wat het is. Wat zorgt dat na een glas wijn dat ze snel een rood uh, gloed krijgen. Alsof ze echt een hele fles op hebben. Maar dat gebeurt al heel snel. Uh, dus het, ja, en, en de wijn zit ook niet in de cultuur. In de, in de Chinese cultuur, wijn is een sociale drank. is niet een drank die je uh, gebruikt aan tafel. Uh, maar uh, uh, ja, die je die, uh, drinkt om, om dronken te worden eigenlijk. Dus, uh, maar toch heeft het land, uh, las ik vandaag, ook een oude wijntraditie. Het is niet iets wat helemaal uit de lucht komt vallen, dat wijn maken. Ja, maar er, er zit een, een soort vacuüm tussen... Uh, de wijntraditie is 5000 jaar oud in China... Uh, maar dat is begonnen met rijstwijn. En daarna, via de zijderoute, is ook de wijnstok binnengekomen. Maar op een gegeven moment is dat, is dat, um, is dat verdwenen. En dat is eigenlijk pas, pas afgelopen uh, eeuw is dat weer teruggekomen. Um, en en, en uh, nou ja, goed, kijk, de, de Chinezen drinken, laten we zeggen, 50 tot 80. Uh, uh, uh, milliliter, dus, dus nog geen liter per hoofd van de bevolking. En hoeveel is dat in Nederland, uh, om, om vergelijkingen te maken? In Nederland 22 liter. Dus, dus ze zijn nog helemaal nergens qua wijncultuur eigenlijk? Nou, moet je niet zeggen. In, in India drinken ze een theelepel per hoofd van de bevolking. Dus de China doet het al een stuk beter dan India. Maar dat geeft ook aan wat de potentie is in dit land. Op dit moment wordt. Maar ja, als, als 1 miljard Chinezen een theelepel drinken, dan heb je al een redelijke omzet. En, en zo denken de meeste wijnproducenten erover. Die, uh, in de wijnwereld hebben we een overschot van ongeveer 30 procent. En iedereen die, die, die hoopt dat de Chinezen aan de wijn gaan. Maar het gaat twee kanten op, want uh, uh, Lafite wil een heel duur wijnhuis. Die willen wijn gaan maken in China. Uh, en aan de andere kant zijn de Chinezen ook heel druk bezig om allerlei wijnhuizen in Bordeaux op te kopen. Ja, maar um, nou, ik, ik, ik zou bijna zeggen, de, de Fransen hebben, hebben uh, weinig te willen. De Chinezen, die staan aan het roer, Want die uh, hebben geld? Die hebben het geld. Uh, die hebben de vraag. En uh, uh, die huren de Fransen in om wijn te maken. Zo moet je het zien. En dat is ook misschien het geheim achter deze prijs, dat er een Franse wijnmaker uh, advies heeft gegeven op de achtergrond. Absoluut, want de Chinezen zelf hebben veel te weinig uh, kennis en kunde. Dus uh, ze moeten uh, de Franse wijnmakers, maar bijvoorbeeld ook uh, Miguel Torres uit, uit Spanje, een hele bekende wijnmaker, die, die, die helpt die Chinezen. Uh, en, en, en door ze te helpen, heeft hij toegang tot de Chinese markt. Laten, deze... laten we nog even een slokje nemen van deze wijn. Ja, lekker. Mm. Dat is niet het eerste woord wat in me opkwam. Maar uh, het goede nieuws is dus al met al dat dit de oude stel is... en dat de nieuwe stel Chinese wijn steeds beter wordt. Komt hij ook in Nederland te koop? Um, hij is al een beetje in Nederland te koop. Er is een importeur, die heet Great Grapes. Die, uh, die heeft een aantal wijnen uh, in Nederland... Um, en verder, ja, ik, ik, ik hoop, maar ik denk dat binnen nu een tien jaar... dat Chinese wijn op het schap staat van alle supermarkten. Kees van Kasteren, hartelijk dank voor uw komst naar de studio... en uw uh, toelichting op het winnen van deze wijnprijs door China. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Morgen is het Nationale Stadsdichtersdag. En alle stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen... komen dan bij elkaar in Lelystad. Aan de telefoon hebben we dan ook de stadsdichter van Lelystad... en dat is Antonius de Knecht. Goedenavond. ...avond. Bent u al klaar voor morgen? Uh, ik ben er helemaal klaar voor, ja. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren op zo'n uh, Stadsdichtersdag? Nou, zo'n uh, Stadsdichtersdag begint formeel om 12 uur... met het uh, aanbieden van uh, de editie van de Stadsdichtersbundel uh, uh, aan de wethouder... door de Stichting Poeticus, de, de stichting die de Stadsdichtersdag uh, uh, organiseert. Daarna is er een buffet en daarna gaan de dichters met bussen uh, naar verschillende adressen, waar ze uh, in huiskamers van mensen gedichten zullen voorlezen aan uh, liefhebbers van poëzie. En vervolgens uh, trekken ze weer terug naar het uh, Agora Theater, waar ze uh, een, een dichtersbuffet krijgen aangeboden van de gemeente. En s'avonds is er dan nog een optreden uh, wat voor iedereen vrij toegankelijk is en dat duurt tot uh, meen half elf. Dus uh, twee buffetten op één dag en waarschijnlijk ook nog wat uh, drank erbij. Ja, nou, nou heb ik niet Dan word met. Uh... toch altijd met uh, dichters geassocieerd. <laughs> ja, weet ik ook niet. Iemand is daar ooit mee begonnen. Maar u bent stadsdichter van Lelystad. Ja. Vindt u voldoende inspiratie? Ik vind voldoende inspiratie. Ja, Lelystad is eigenlijk in zekere zin een hele bijzondere stad. Dat natuurlijk nieuw is. En je hebt de combinatie van uh, uh, water, ruimte en. Ja, als het ware toch een hernieuwde ziel. Daar heb ik ook een gedicht over geschreven. Nou, draag maar uh, voor meteen als u wilt. Ja, dat gaat eigenlijk over, uh, om het heel kort toe te liggen... over het, uh, de tegenstelling tussen heel veel oude uh, historische stadjes... die we in Nederland hebben en uh, ja, eigenlijk een moderne stad als Lelystad. En voor de liefhebbers, het is een sonnet met de titel Liever Lelystad. Als ik wandel door Lelystad... Zie ik geen pittoresk plein of pottenbakkersfestijn. Geen huis met vergruisd raamkozijn of een eik van duizend jaar bij de eerste steen. Onder de rook van een jeneverstokerij. Geen fletse weemoed naar de smalle stegen van de goede oude tijd. De brede wegen brengen steeds weer de toekomst dichterbij. Ik loop door mijn stad. Een stad getekend door idealisten en tegenslag. Strak van plan en groen van kleur. Het uitgedekt elan trekt door de wijken en pleinen het spoor van de klare lijn, de rechte weg. Vierkant en vitaal, doorleeft betonnen Droomland. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Morgen dus allemaal naar Lelystad als je van poëzie houdt. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Max van Wezel. Ik dank u voor het luisteren, wens u nog een mooie nacht.